7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Minimaal verschil bij voorverkiezingen Republikeinen Iowa. Israël en Palestijnen voor het eerst in een jaar weer in overleg. En ook gisteravond nog problemen door storm.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 In Krimpa aan de IJssel waarde een deel van het dak van de Molukse kerk. Niemand raakte gewond. Door de storm van gisteren zijn bij verzekeraars honderden meldingen binnengekomen. Nog altijd worden nergens ter wereld christenen zo hevig vervolgd als in Noord-Korea. Dat zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar een ranglijst christenvervolging samenstelt. Voor het tiende jaar op reis staat Noord-Korea bovenaan de top 50. Het communistische land houdt volgens Open Doors 50.000 tot 70.000 christenen gevangen in strafkampen omdat ze weigeren de leiders van het land als goden te aanbidden. En volgens Open Doors is de verwachting dat de nieuwe leider, Kim Jong-un, de lijn van zijn overleden vader voortzet. De andere landen in de top 10 zijn moslimlanden. Afghanistan staat op 2.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 En is het een wonder dat de beveiligers in de rechtbank ongedeerd zijn gebleven. De politie is op zoek naar twee verdachten die in de buurt van de rechtbank zijn gezien. En roept getuigen op om zich te melden. Het weer. Vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. De meeste buien trekken in het noorden van het land over. Het wordt 9 graden. De wind is vrij krachtig. Vanavond neemt de wind in kracht weer toe. En dan gaat het weer regenen. En ook de komende dagen wisselvallig en veel wind. ANB Verkeersinformatie staat video op de A27, Gorkum richting Utrecht... tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein, 5 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en voorlopig is er maar één rijstrook open. Om rijden kan het beste vanaf knooppunt Everdingen over de A2 en de A12. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Article 24 of the Geneva Convention.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. In het noorden van Nederland hebben ze grote moeite... het overtollige regenwater kwijt te raken. Houden ze droge voeten? Dat is de vraag. We hebben zo contact met een van de waterschappen in Groningen. Maar we gaan eerst naar Iowa. Too close to call. Ja, het zijn meteen maar gelijk de spannendste voorverkiezingen in de Republikeinse geschiedenis. Die strijd voor de presidentskandidatuur, die wordt gehouden in de Amerikaanse staat, Iowa dus. En met 99% van de, procent van de stemmen geteld is het verschil tussen Mitt Romney en Rick Santorum nog maar een paar stemmen. Gedoodverfde winnaar Mitt Romney wachtte tot het allerlaatste moment met zijn toespraak. Zijn vrouw wees op de eigenaardige situatie waarin ze zich bevonden toen ze het podium opkwamen. Dit has been such a terrific night. Congratulations to Rick Santorum. He's fought so hard. We don't even know who's won yet, but here we are. <laughs> ja, correspondent Wessel de Jong in Des Moines, in Iowa. Weten we het al? Nee, het is, uh, het is een... Ik geloof dat het laatste wat ik nu gezien heb is 34 stemmen verschil. Ja, dat is natuurlijk helemaal absurd met nog maar een paar stemmen te tellen. Het is, ja, uh, het is echt een hele, hele, hele opvallende uitslag wel. Maar je hoort inderdaad die echtgenoten hiervan. met Romney en ook met Romney daarna zelf ze feliciteren Santorum. Uh, en dat is natuurlijk toch wel terecht. Want Romney, vier jaar geleden, toen hij meedeed, hij haalde ongeveer bijna hetzelfde aantal stemmen. Hij heeft dus een hele geoliede machine. Hij heeft ongelooflijk veel geld. Uh, haalt dan zoveel stemmen. En iemand die zeg maar. Uh, zeg maar een week geleden eigenlijk nog nauwelijks in de peilingen voorkwam Centorm. Uh, nauwelijks geld heeft uh, met, met een campagneapparaat dat, dat echt heel erg klein is. En dan zo'n resultaat haalt. Centorm is toch echt wel van deze avond de grote sensatie. Oké, okay, en het laatste nieuws is dus, even voor de duidelijkheid... dat Centorm op dit moment voorstaat met... 34 stemmen ja, verschil. Ja, ik geloof. Ik, het laatste wat ik gezien heb, is zelfs vijf. Okay. Maar wat meest veelzeggend is natuurlijk nu, op dit moment. dat je de, de, de officials van de Republikeinse Partij nu. die komen nog niet naar buiten, echt. met een verklaring. Die geven nog geen persconferentie. die houden zich helemaal stil. Maar deze avond zal toch de geschiedenis ingaan. toch als de avond van, uh, van Santorum. Dat, dat, dat zal het toch het eindresultaat zijn. Ja, en, maar het is natuurlijk. Uh, Wessel, want dan geef je aan. beide zijn eigenlijk dan nu de, de winnaars van vanavond. Maar het is wel belangrijk wie deze straat staat op zijn konto kan schrijven, denk ik. Ja, op zich wordt het formele resultaat wordt natuurlijk wel heel... Dat, dat is natuurlijk op zich wel belangrijk, maar het zal zo overkomen. De, de, de kranten morgen hier in de krant zullen toch allemaal zijn... zonder meer zullen, zullen centorm zijn. Wat, wat ook heel belangrijk is, die, die, die campagne tot nog toe van al die Republikeinen... en daar de, de, de deden er zeven mee-kandidaten. Het was, kun je rustig zeggen, een absolute chaos. Iedere twee weken stond er een andere kandidaat stond er bovenaan in de peilingen. Romney stond natuurlijk altijd wel heel erg hoog. Maar het schoot dus eigenlijk... Iedere het schoot dus alle kanten op. En nu lijkt er dan toch ietsje meer duidelijkheid in te ingekomen te zijn. Dat het echt een tweestrijd nu wordt uh, tussen Centorum en Ron. Niet missen, dat lijkt het dan, uh, dan nu toch te worden. Uh, dat er een beetje ietsje orde geschapen is in deze reis die echt. Uh, ja, er was geen touw aan vastknoping op een gegeven moment. Het gaat ook om de afvallers Wessel. Uh, hebben ze die zich al gemeld? Ja, nou, er kwam een beetje een cryptisch bericht, maar voor de insiders was dat toch wel duidelijk. Het bericht over de gouverneur van Texas, uh, Perry, die, die, die, die stapte ook de race in deze zomer met veel bombari. Een hele, hele rijke kandidaat, heeft het een beetje toch gezien als de, als de opvolger van Bush. Nou, die heeft er echt helemaal niks van gebakken, heel slecht in debatten. Wel heel veel geld hier uitgegeven in Iowa, ongelooflijk veel sportjes heb je van hem gezien. En vanavond verscheen dan het bericht dat hij terugkeert naar, uh, terugkeert naar Texas om zich te raden op zijn campagne. Nou, dat, dat lijkt me toch een hele duidelijke formulering... dat hij uh, waarschijnlijk niet zo heel veel meer gaat doen. Ja, en dan hadden we Michelle Beckman nog, of hebben we nog steeds, uh, Wessel. Ze is in Iowa zelfs geboren, maar haalt bedroevend resultaat. Wat heeft zij gezegd? Ja, dat, ik, ik heb haar speech niet gehoord. Tenminste, ik heb hem wel gehoord, even op een afstand. Niet woordelijk gehoord, maar de toon was op zich voldoende. Dat klonk echt, uh, dat klonk echt heel somber. En dat is toch een heel merkwaardig resultaat. Want zij van de zomer was zij echt... De grote lieveling hier, is de grote lieveling van de Tea Party, die hele rechtervleugel van die partij. Ze leek daar echt de, de, de aanvoerster van te worden. En ze is weggevaagd, ze is echt verdwenen. En ook wel interessant is dat je ziet, uh, Santorum is wel weliswaar een, een, een hele rechtse uh, conservatieve kandidaat. Maar het is zeker geen Tea Party hier. Het is een heel sociaal mens. Dus eigenlijk, opeens uh, de, de, de hele Tea Party is nu, lijkt nu uit de hele rij, race verdwenen te zijn. Goed. Wessel, zodra je de definitieve uitslag hebt, dan horen wij van je. Hoe gaat dat nu eigenlijk? Gaan ze nu alles, omdat het zo dicht bij elkaar is, nog maar weer een keer tellen? Of werkt het zo niet? Ja, dat, nou, daar heb ik nog niks over gehoord. Er wordt ook, er wordt ook niet gedreigd hoor, met hertelling en al dat soort dingen. Dat zou je natuurlijk verwachten op zich. Maar het, gaat allemaal in een, het is natuurlijk één partij. Hè? Dus ze proberen natuurlijk toch allemaal in een soort vriendelijke atmosfeer. Proberen ze het, uh, proberen ze het allemaal te houden. Ja. Dus ze willen, willen daar verder geen herrie, herrie over Maar jij ja, kan me voorstellen dat ze nog wel een paar biljetjes gaan om. Draaien nu, inderdaad, ja. We hopen van je te horen binnenkort. Wessel de Jong in Des Moines, Iowa. Dan naar het water. Spannende dagen voor het noorden. Houden de inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe droge voeten. Noorden heeft namelijk grote moeite om al het overtollige regenwater... van de afgelopen dagen kwijt te raken. Het water stijgt, terwijl uh, spuien op de Waddenzee moeilijker wordt door de draaiende wind. En ja, er wordt nog meer regen verwacht. Directeur Wim Brenkman van het waterschap Noord Noorderzeilvest in Groningen is dat. Dit waterschap beheert uh, grofweg het gebied tussen het Lauwersmeer en Delftzeil. Wim Brinkman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is de situatie nijpend? Uh, nou, de situatie is wel uh, vrij ernstig. Uh, we hebben hier in het gebied tussen het vocht Veen en uh, de Waddenzee. En met name in Noordwest-Drenthe staan de uh, uh, standen stand erg hoog. En bestaat de kans dan dat de binnendijken het niet zullen houden? Dat die verzadigd raken? Nou, zoals het er nu naar uitziet, kunnen we het water nog goed keren, maar we verwachten ook nog wat, wat neerslag te komen komende dagen en met name morgen. En uh, ja, als het, als het water erg hoog uh, staat, dan, dan uh, lopen we natuurlijk het risico dat er ergens een keer een kade kapot gaat. Hmm. Wat kunt u doen op dit moment? Uh, waar we, wat we al sinds maandag doen is dat we de kaders continu inspecteren om te kijken of er zwakke plekken zitten, zodat uh, als we die constateren dat we daar uh, tijdig bij zijn. En wat kunt u doen aan zwakke plekken in de dijk? Uh, daar kunnen we bijvoorbeeld uh, zandzakken uh, of, of uh, met, met uh, grond uh, weer herstellen. Uh -huh. uh, we zetten extra pompen in. We proberen zoveel mogelijk van het water weg te pompen. En we hebben een aantal noodbergingen ingezet die uh, het watersysteem moeten uh, ontlasten. Maar waar laat u het water als u het wegpompt? Uh, nou... Tot op heden hebben we het nog naar de, naar de Waddenzee kunnen wegpompen. Maar u zei ook uh, dat de wind uh, gaat draaien ja. naar het uh, westen en het noordwesten. En dan kunnen we het op de Waddenzee niet meer kwijt. Uh, omdat we het dan ook niet meer kunnen onder vrij verval kunnen lozen. En dan? Uh, uh, nou, dan, kunnen we, dan? Dan gebruiken we die waterberging om het water uh, zo lang mogelijk vast te houden. En uh, naar verwachting kunnen we op zaterdag weer lozen. En we hopen dat we het daarmee kunnen redden. En hoe lastig is die stormachtige wind? Ja... Uh, Zoals ik zei, dan kunnen we ons water niet meer kwijt nee. uit het watersysteem. Normaal kunnen we iedere dag bij, uh, bij App uh, het water uh, onder vrij val lozen. Maar als uh, uh, de storm uh, uit het westen staat, dan, dan kan dat niet. Nee. Hoe zeldzaam is de situatie van nu? Heeft u dit eerder meegemaakt? Uh, in 1998 hebben we een, een vergelijkbare situatie meegemaakt. Dus ja, uh, dat is 14 jaar geleden. Ja, en? Uh, is er, is er toen wat veranderd? Nou, sindsdien zijn we dus uh, druk bezig geweest om, uh, om waterbergingen uh, te creëren. Dus in, in, in dit soort situaties mogelijkheden te hebben om water in je systeem te bergen. Ja. Zodat je uh, meer Vlacht. tijd hebt om, uh, om, om uh, een, een laag tij af te, af te wachten. Precies. Als je het niet kwijt kan, dan zul je dus ja, toch uh, dat soort gebieden moeten hebben. Ja. En dan zou, dan zou ik nog denken, grotere pompen, sterkere pompen, zodat je dat water wel makkelijker kwijt kunt. Zou, dan, zou dat helpen? Nou, We overwegen uh, om uh, te zijn de tijd op Lauwersoog ook een, gemaal, een groot gemaal te bouwen. Dat zou kunnen helpen om uh, uh, hè, bij laag tijen, wanneer we niet kunnen lozen, toch het water op uh, de Waddenzee te kunnen spuien. Uh, dus, dus dat zijn wel opties die uh, voor de langere termijn uh, in beeld liggen. Meneer Brengman, sterkte ermee. En hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Directeur Wim Brengman hoorde u van het waterschap Noorderzeilvest in Groningen. Zodadelijk, wat zijn de trends in de horeca? Verslaggever Jeroen Schutijzer checkt de laatste ontwikkelingen. Hij maakt een prachtige serie deze week over trends. En dus vandaag over horeca. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens even kijken hoe het is op de A27... met die gekantelde vrachtwagen, Wijnand. Staat die al overeind? Nee, voorlopig nog niet. Dat uh, houden we er deze spits uh, in. Op die uh, A27, daar liggen twee zeecontainers op de weg... die van die vrachtwagen zijn afgevallen. Dat gebeurde bij Nieuwegein richting Almere. Staat file van knooppunt Everdingen, zo'n 5 kilometer. Omrijden kan het beste via Oude Rijn over de A2 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Spanning tussen Iran en de Verenigde Staten over een Amerikaans vliegdekschip loopt steeds hoger op. Iran wil niet dat het Amerikaanse schip terugkeert naar zijn basis in de Persische Golf. En dreigde gisteren met acties. De Amerikanen lieten gisteravond op hun beurt weten zich niks aan te trekken van die Iraanse eis. Dat schip gaat gewoon terug. Correspondent Thomas Hetbrink in Teheran. Thomas, is dat grootspraak van beide kanten of kan dit conflict inderdaad nog wel escaleren? Nou ja, er is zeker een kans op een conflict in de Persische Golf... natuurlijk gezien alle spanningen van de afgelopen weken... en zelfs jaren over Irans nucleaire programma. Maar om het vliegdekschip zal het denk ik niet gaan. De Iraniërs die, die, die zagen dat schip vertrekken, 29 december... en hadden tegelijkertijd een militaire oefening in de Persische Golf. En nou, die oefening werd gisteren afgesloten... en die werd dan ook retorisch afgesloten... namelijk met wel dat dreigement van dit schip mag niet terug. Nou, de Iraniërs die zijn, die zijn vrij uitgekookt, eh, zoals wel vaker. En die zeiden, eh, dit schip mag niet terugkeren. Maar ze weten natuurlijk dondersgoed dat er constant verschillende Amerikaanse vliegtuigschepen in eh, rotatie in de Persische Golf aanwezig zijn. Eh, nou, of dat een soort woordspeling van ze was of niet. Eh, ik denk niet dat er voorlopig de kans bestaat dat zij met, met hun kleinere marineschepen zo'n groot eh, nucleair aangedreven Amerikaans vliegtuigschip gaan tegenhouden. Oké, okay, we hebben ook een uh, reactie gezien vanuit Amerika. Namelijk dat zij het dreigement van Iran en de dreigementen van Iran zien uh, als een bevestiging dat de internationale sancties werken tegen dat land. Jij zei gisteren um, ja, dat dat ook zo is. In die zin dat de Iraniërs het echt merken, hè? Kijk... Uh, er zijn natuurlijk al jarenlang sancties tegen, tegen Iran, maar niemand zal ontkennen, ook hier in Iran niet, dat, dat ze sinds uh, twee jaar geleden echt zijn verstevigd door de Amerikanen. De Amerikanen zijn echt een campagne begonnen om ook andere landen ervan te overtuigen, bijvoorbeeld geen handel meer te drijven met Iran, geen financiële uh, transacties meer te maken met Iran. En nou, sinds dat moment is het hier, is men de pijn hier langzamerhand gaan voelen. En uh, er is nu een situatie ontstaan waarin eigenlijk iedere nieuwe sancties, een soort schokreactie teweeg brengt. En dat zagen we gisteren aan de Iraanse nationale munt, de RIAAL. Nou die, is, die is de afgelopen weken al vreselijk in waarde gedaald, maar toen president Obama op zaterdag, de, de, de oudjaarsdag, weer nieuwe sancties afkondigde tegen Iran, ditmaal tegen de Iraanse centrale bank, uh, ja, daalde de tomaan eigenlijk direct 20% in waarde, wat natuurlijk gigantisch is. Uh, nou, stel je voor, mensen lange rijen voor wisselkantoortjes, mensen die proberen waarde vaste goederen te kopen. Dus langzaam maar zeker zijn die sancties. De Iraanse, ja, het optimisme hebben ze sowieso ondermijnd En mensen proberen nu individueel maatregelen te treffen... om de moeilijke tijd die ze denken dat dit jaar komt te doorstaan. Mm, maar als de, de Iraniërs het zo aan den lijve ondervinden... hoe reageren ze dan? Wat, wat vinden ze er dan van, van de huidige situatie? gewone mensen, die, uh, die, die, die hebben heel erg lang het nucleaire programma van Iran ondersteund. Die, die vonden, dit is ons nationaal recht, waarom andere landen wel en wij geen nucleaire energie. Uh, maar ja, naarmate dit voortduurt, naarmate de werkeloosheid stijgt, naarmate uh, jonge mensen uh, uh, geen banen meer kunnen vinden, naarmate het moeilijker wordt om naar het buitenland te reizen, gewoon omdat er minder vluchten zijn, naarmate je geen geld meer naar je kinderen die in het buitenland studeren kan sturen, ja, dan, dan richt die woeden zich toch meer en meer op de Iraanse leiders. Dan zeggen mensen: waarom nou hebben jullie er zo'n potje van gemaakt? Thomas Esbrink, onze correspondent in Teheran. Dan naar Griekenland, want ook daar een dreigement: of een waarschuwing. Het is maar hoe het beziet. Als het land er later deze maand niet in slaagt tot een overeenkomst te komen... met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds over de tweede lening... dan moet Griekenland maar eens uit de euro stappen. Al dus een Griekse regeringswoordvoerder. We gaan naar Marloes de Koning, NRC-correspondent voor Zuidoost-Europa. Marloes, waarom zegt deze woordvoerder dit? Je zou het onderhandelingstechniek kunnen noemen... De Griekse boodschap is eigenlijk de eerste lening die we kregen met alle bijbehorende bezuinigingen. Die heeft niets gewerkt. Het IMF en de EU hebben onderschat wat het effect van al die bezuinigingen en belastingverhogingen zou zijn. Onze economie krimpt veel sneller dan verwacht. De werkeloosheid is enorm gestegen. Eigenlijk is het medicijn erger dan de kwaal. Dus in de tweede ronde zullen we dat anders moeten doen. Dwingen ons nu niet om, uh, om onze economie kapot te bezuinigen. Dat zou ook niet, uh, dat zou ook niet in jullie belang zijn, uh, zeggen ze tegen de rest van de eurozone. Hmm, maar dan zou het inderdaad nog wel eens moeilijke onderhandelingen kunnen worden. Aan de andere kant, er is toch al afgesproken dat die nieuwe lening van 130 miljard euro er komt? Dat is inderdaad al afgesproken. En, en daarbij hoort ook de afspraak dat uh, banken eigenlijk gedwongen worden om, uh, om ongeveer 100 miljard euro kwijt te schelden. Maar het was een akkoord uh, op hoofdlijnen. Uh, nu wordt er uh, met de banken onderhandeld. En dan moeten uh, met het EU en uh, het IMF moet, uh, de afspraken worden vastgelegd. Maar goed, daar is, daar is best ruimte in. Want eigenlijk uh, het IMF erkent ook van hey, het effect uh, van de bezuiniging was toch wel een beetje harder dan we hadden verwacht. Misschien heeft het niet zo goed gewerkt. En je ziet binnen de EU ook langzaam dat de erkenning groeit uh, dat uh, er ook... Ja, economische groei moet zijn. Anders is het gewoon niet realistisch om zoveel eisen te stellen. En de bezuinigingen raken natuurlijk de gewone Griek het hardste, Ze moeten meer belasting betalen, krijgen minder loon, minder pensioen... moeten langer werken. Willen zij uit de euro stappen? Nou, liever niet. Um, de meeste mensen zijn daar eigenlijk uh, heel erg bang voor... Afgelopen weekend bleek nog uit een peiling uh, van een krant dat uh, ongeveer 77% van de mensen zegt dat ze wil dat de regering probeert om erbij te blijven. Uh -huh. Maar mensen zeggen ook het moet wel realistisch zijn. Je kunt, uh, je kunt niet alles van ons vragen. Um, ja, het moet wel kunnen. Dat is nu, uh, dat is nu eigenlijk ook wat die regeringswoordvoerder uh, zegt. Goed. Benieuwd hoe dit afloopt. Marloes de Koning, dankjewel. NRC-correspondent voor Zuidoost-Europa. Een opvallende waarschuwing uit Griekenland was dat. We gaan uh, nu het hebben over trendwatchers. Sorry, ik liep even achter. Deze week in Radio 1 een serie daarover, over die trendwatchers. Over mensen die de halve wereld afreizen op zoek naar nieuwe trends... in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel of de autobusiness. Wat is hip in het buitenland en zal mogelijk snel... of misschien pas over enkele jaren ook in Nederland worden geïntroduceerd. Vandaag deel 3: Verslaggever Jeroen Schutteijzer gaat op pad met een horeca kenner. Zo, we zijn hier op Schiphol. En dit keer is niet om vliegtuigen te kijken, maar we zijn in een, uh, een foodtruck. Die is hartstikke roze gekleurd. Het ziet er ook zoet uit. Hans Steenbergen, trendwatcher in de horeca. Dit is een van de eerste foodtrucks in Nederland. Het is een trend. We hebben het gespot in New York, Londen. Er zijn foodtrucks helemaal hip. En wat zijn foodtrucks? Dat zijn eigenlijk rijdende restaurants... Uh, dit is een van de eerste in Nederland en hier verkopen ze macarons en whoopies. Allerlei lekkere zoete dingen en slow koffie, dat is ook een trendje. En uh, daar verwachten we heel veel van. Maar we hebben toch al uh, die rijdende patatkar, hè? Ja, maar nu zien we een soort van opwaardering dat ook de betere keukens, de betere gerechten vanuit rijdende wagens verkocht gaan worden. Het is hip, het is een beetje glamorized. Mensen vinden het spannend om op bijzondere plekken te eten. He, dus op onverwachte plekken. Dus uh, zoals deze auto, uh, die zou best een aantal volgers op Facebook kunnen hebben. Die twitteren vervolgens van, hé hey, jongens, ik sta daar en daar. En de fans die komen daar naartoe. En die gaan dan heerlijk lekker eten vanuit een mobiele wagen. Want dit is een pilot, hè, op Schiphol? Ja, dit is de eerste. En ik, ben er, ja, ik vind hem een heel leuke uitzien. Een blender, dat is ook helemaal hip. Wat heeft u erin gegooid? We hebben hier een hele lekkere smoothie, een smoothie met bosvruchten. Marcel de Reus. We pakken een bus, we pakken een truck en dan maken we iets heel leuks mee, wat een enorme aantrekkingskracht heeft op het publiek. Omdat het verrassend is. En ziet u wel een toekomst in Nederland voor de food truck? In Nederland is ons streven om er ook binnen een, een jaar toch al een 10-15-tal te hebben rijden. De eerste opdracht voor vier stuks die is al geplaatst en zijn al in de bouw. Ja, en die meneer Steenbergen die reist de hele wereld rond om te kijken naar de nieuwe trends. Lopen wij een beetje achter? Sommige op sommige opzichten wel, ja. Maar aan de andere kant, laten ons, wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen. En het is wel interessant dat wij als land als eerste nieuwe ontwikkelingen, als je kijkt naar Europa, adopteren. Waar bent u dit jaar allemaal geweest? Uh, ik ben in Azië geweest. Uh, Ho Chi Minh City, Singapore, Londen, Berlijn, uh, New York, Kopenhagen. Uh, Noemt u nog eens wat hips? Nou, wat ik heel interessant vind, uh, is de trend uh, van urban farming. Ja, wat is nou urban farming? Dat is eigenlijk het verlangen om het platteland weer in de stad te halen. Waar leidt dat toe? Het is heel goed denkbaar, ik ben hier op Schiphol, dat over vijf jaar een grote moestuin is aangelegd op het dak van dit uh, winkelcentrum, en waarin groeten en uh, kruiden worden verbouwd, die uh, uh, worden gebruikt in de restaurantformules. Omdat uh, mensen steeds bewuster worden van het eten, waar het vandaan komt, en dat ze de voedselkilometers zo laag mogelijk ja. willen houden. We willen niet dat dingen ingevlogen worden vanuit Kenia en, en noem maar op. Nee, hoe lager het aantal voedselkilometers, hoe beter het is voor het milieu. En waar is dat nu al helemaal in? Nou, we zien in uh, New York bijvoorbeeld. In New York, dan heb je op uh, de, de, de platte daken in New York heb je allerlei moestuintjes. En mensen zijn daarmee bezig, en restaurants ook, om dat te verbouwen. En die vermelden dat ook op hun menukaart. Nou, die. Uh, initiatieven die verwachten we ook in Nederland de komende jaar. Waar gaat u komend jaar naartoe? Ik ga in ieder geval uh, naar Madrid. En verder hebben we uh, toch weer uh, Amerika op de rol staan. En Canada, Vancouver, Seattle, uh, Vegas, Londen. Daar verdient u uw brood mee, hè? Ja, heerlijk, hè? Fantastisch, hè? Ja, wij geven digitale magazines uit... voor uh, de professionals, dus voor restaurateurs, hoteliers en chef-koks... die zich graag laten voorlichten over what's going on... Hè, wat gebeurt er in de wereld. Ik doe veel presentaties... Dus het wordt nog wel eens wat met die horeca hier. Die horeca? Ja, joh. Ik ben, ik ben, joh. Ik ben zo verknocht aan die horeca. Het is zo'n geweldige wereld. En er werken zulke leuke mensen die echt vooruit willen. Ze willen vooruit met de Food Truck. En dan ook nog een roze Food Truck. Wilt u zien hoe die eruit ziet? Kijk dan op nos.nl. .no. Vier minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Met windvlagen tot wel 120 kilometer per uur was het gisteren op zijn zachtst gezegd wat stormachtig. Met name in het noorden van het land waren er problemen door omgewaaide bomen. Maar er zijn ook mensen die heel blij worden van windstoten tussen de 100 en de 120 kilometer per uur. En die zijn dan vooral te vinden op en rond het water. Verslaggever Paul Sanders zocht deze waaghalzen gistermiddag op.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 In de storm. Uh, genietend. Maar er zijn ook mensen die absoluut niet hebben genoten gisteren. Uh, dat zijn mensen die schade hebben ondervonden uh, aan auto's, aan huizen. Straks bellen we even met de verzekeraar. We dus zijn erg benieuwd uh, wat het allemaal uh, kost. Mijn privé-mening over private banking. Ze moeten me zien als een ondernemer, maar tegelijk als privépersoon. Het loop door elkaar. En ik wil een private banker die dat snapt.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 overtuigend presenteren of voor de vuistweg-speechen... leer je met de training Spreken in het Openbaar. Kijk op Spreek.nl. Dat is Spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Radio 1. Het NOS-journaal. a race in Iowa. en christenvervolging het hevigst in Noord-Korea. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dooral Megens.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 De volverkiezing in Iowa was de eerste krachtmeting... in de Republikeinse verkiezingsreis. Ron Paul is derde geworden en Newt Gingrich vierde. Rick Perry, de gouverneur van Texas, werd vijfde. Hij heeft gezegd dat hij zich op zijn kandidatuur gaat beraden. De organisatie Open Doors zegt dat christenen... het hevigst worden vervolgd in Noord-Korea. Open Doors maakt elk jaar een ranglijst van landen waar christenen het hardst worden aangepakt. In Noord-Korea worden naar schatting 50 tot 70.000 christenen gevangen gehouden. En de machtswisseling in Noord-Korea van vorige week die zal daar weinig aan veranderen, zegt open Doors. Kim Jong-un laat zich ook al, uh, al gelden. Uh, er zijn meer spionnen uh, gesignaleerd. Uh, hij heeft zelfs gezegd: van, eigenlijk heb ik maar 30% van de bevolking nodig om dit land te runnen. Uh, dus andersdenkende kunnen heel makkelijk uh, worden opgeruimd. Afghanistan staat op de ranglijst van Christenvervolging tweede. Andere landen in de top vijf zijn Saoedi-Arabië, Somalië en Iran. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar was positief. Dat zegt de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken die de ontmoeting heeft geleid. Het is vooral belangrijk dat de partijen elkaar weer in de ogen hebben gekeken, zegt hij. Het overleg tussen Israël en de Palestijnen werd in 2010 opgeschort toen Israël ging bouwen op de westelijke Jordaanhoever. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft beelden laten zien van de aanslag op de Amsterdamse rechtbank. Die werd in september beschoten met een raket. Na maanden van onderzoek is nog altijd niet duidelijk wie er achter die aanslag zit. En dus roept de politie de hulp van het publiek in. De persoon in de verte loopt korte tijd een beetje heen en weer over de bovenweg. Dan staat de man een tijdje stil. Tot acht minuten over half drie. Dan is er ineens een lichtflits te zien. Het is het moment waarop de schutter zijn raket op de rechtbank afschiet. De politie gaat ervan uit dat er een antitankwapen is gebruikt. En getuigen wordt gevraagd zich te melden. Het lichaam dat op nieuwjaarsdag op het landgoed... van de Britse koninklijke familie is gevonden, lag daar al 1 tot 4 maanden. De vrouw is waarschijnlijk vermoord. Het lichaam is bij toeval door een wandelaar gevonden... in het bos van het landgoed Sandringham bij Norfolk. De Britse koningin bracht daar de feestdagen door. Een Amerikaanse militair die zaterdag op een vliegveld werd aangehouden met explosieven in zijn tas. Zegt dat hij is vergeten om die eruit te halen. De man, een mijnopruimer van een elite-eenheid, zei tegen de FBI dat hij de tas in Afghanistan had gebruikt. Daar zou het normaal zijn om met explosieven rond te lopen. De FBI twijfelt aan het verhaal omdat hij een week eerder ook al met wapens op een vliegveld was betrapt. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Vrijdag is het even wat rustiger en blijft op de meeste plaatsen droog. Het weekend verloopt weer herfstachtig. ANUB Verkeersinformatie. Er staat video op de A27 Gorkum richting Almere. Tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein, 5 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld en er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden... vanaf knooppunt Everdingen over de A2 en de A12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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar ziet u beelden en foto's en video's van de schade door de storm. Ja, die sieren vandaag ook de voorpagina's van de kranten. Heeft de storm van gisteren veel schade veroorzaakt? Nou, zo te zien wel. Um, of is het er meegevallen? De kosten dan, hè? dat vragen we aan Ria Luigjes van Verzekeraar Interpolis. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Hoeveel schademeldingen heeft u binnengekregen? Ja, we hebben gisteren aan het einde van de dag, of eigenlijk uh, gisteravond, uh, nou achter de balans opgemaakt. En uh, gisteren hebben wij al ruim 600 schadeclaims binnengekregen. En dan gaat het om schades van particulieren en mkb-bedrijven. Hmm, 600. En enig idee om hoeveel geld dat dan gaat? Ja, die 600 schades van gisteren, dat gaat ongeveer om uh, 600.000 euro. Valt dat u mee of tegen? Uh, nou, dat is natuurlijk een fors bedrag. En met die 600.000 euro zijn we er natuurlijk ook nog niet. Want ook vandaag verwachten we nog dat er nieuwe melden, schademeldingen zullen komen. Wat voor schade gaat het vooral om? Ja, het gaat echt om stormschades. En dan moet je denken aan uh, omgewaaide bomen. Nou, daar hebben we ook volop uh, de beelden van gezien natuurlijk. Hè. Die, bo die bomen komen tegen gevels van woningen aan of andere gebouwen. Je ziet ook uh, afgerukte takken. En ook die kunnen overal terechtkomen. Uh, Vernielde schuttingen. Uh, je ziet ook stormschade in combinatie met waterschade. Ja, want het regent erbij ook hard. hè. In het noorden van het land hebben ze al wateroverlast. Dat, dat is dus ook een factor. Ja, precies. Nou ja, denk bijvoorbeeld aan een raam... Hè, wat opgerukt wordt door de wind. En vervolgens uh, regent het op dat moment ook behoorlijk... waardoor die regen binnenkomt. En bijvoorbeeld een gestukte muur verneelt of een pakket vloer. En zijn dit soort schades uh, schade die, die u altijd vergoedt? zijn stormschades die, uh, die wij vergoeden. Dus mensen hoeven niet bang te zijn. Het enige wat ze hoeven te doen is even de schade te melden. En dan krijgen ze het geld op de rekening gestort. Ja, te melden. Wij zitten vandaag ook met, uh, met extra mensen. Uh, ongeveer een driedubbele bezetting uh, vanaf 8 uh, uur. Dus over een klein half uurtje zitten er hier ongeveer uh, 60 mensen klaar om uh, de schademeldingen aan te nemen. Ja, en, u, en u bent nog niet klaar hè, voor deze week. Want voor, ik voor vannacht, komende nacht. En morgen, morgen wordt er weer redelijk zware wind verwacht. Ja, de voorspellingen waren niet goed. Ik heb het gehoord. En wat ik eerder ook al zei, wij verwachten ook nog schademeldingen van, uh, van gisteren. Want we moeten ook nog bedenken dat het een uh, vakantieweek is. Dus wellicht ook dat mensen pas later deze week van hun vakantie terugkeren... en pas dan ook zien wat, uh, wat, de, schor wat de storm bijvoorbeeld met hun woning gedaan heeft. Goed. Mevrouw Luigis van Interpolis, de verzekeraar. Dank u wel voor uw uitleg. Ja, lietse dank hoor. Goedemorgen. Het is eh, negen minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wielrenners zijn druk met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen... dat over twee weken begint. Wielrenner Kenny van Hummel doet dat bij een nieuwe ploeg. Hij vertrok bij Skill en rijdt nu voor Vacant Soleil. En met die ploeg hoopt Van Hummel weer mee te doen aan de Tour de France. Samen met zijn nieuwe ploeggenoten... werd Kenny van Hummel tijdens de teampresentatie... officieel voorgesteld aan het publiek. Dames en heren Stilte... Klare taal van Rob Ruig. Hij snoert de mond van pers, sponsoren en andere wielervolgers in Kasteel Vaas Hartelt in Maastricht. Een harte welkom hier in Maastricht op de ploegenvoorstelling. Even later beklom Kenny van Hummel het podium in andere kleren dan we van hem gewend zijn. Een blouse met een Vakant logo deze keer. En dat na al die jaren skill. Van Hummel wilde wel eens wat anders. Nou ja, goed, het gevoel wat ik, wat ik nu heb... dat ik uh, niet meer op de routine eigenlijk uh, aan, het, uh, aan het leven ben. Uh, dat ik uh, nieuwe spanningen heb en zo. Die, uh, die bevestigen eigenlijk dat tot nu toe. Want dat was het een beetje, het werd een beetje saai. Ja, ik had zes jaar bij dezelfde ploeg gefietst bij Skil Shimano en het, uh, ja, het werd routine. Uh, ik denk dat mensen die in bedrijfsleven ook zes jaar bij een, een en dezelfde bedrijf aan het werk zijn. Dat die op een gegeven moment ook wel in een, in een sleur gaan komen. En uh, ik zocht naar, iets, naar nieuwe, nieuwe uitdagingen, nieuwe impulsen en die heb ik hier. En uh, ik, ik ben ja, wat gewicht kwijtgeraakt. Uh, ja, ik ben, ik ben heel anders aan het werken eigenlijk als, uh, als een aantal jaren geleden. Ja, hoe, hoeveel kilo's raak je dan kwijt? Ik zit nu op 71 kilo. En vergelijkbaar met vorig jaar rond deze tijd dus had ik op 75 kilo of 76 kilo. Dus dat zijn wel een paar kilo's eraf. Uh, je bent dan nog wel steeds spri een sprinter? Ja, ik ben nog steeds... Nee, wees maar niet bang. Ik uh, ga nooit... Ik, ik ga, ga je voor de bolletrui volgend jaar? Nee, ik ga geen klimguit. Dat laat ik wel aan, uh, aan Johnny over, die bolletrui. Nee, ik... Uh, Kijk, voor mij is het van belang dat ik uh, fris in de sprints ga komen. En de dagen dat ik door de bergen moet, moet ik proberen zo, zo, zo zuinig mogelijk er doorheen te komen. in een goede groep. En dat ik, daar gaat het mij om. En uh, de dagen daarna dat het sprints zijn... En ik heb overleven in een groep en ik heb mijn benen kunnen sparen als het ware... ...dan ga ik de wereldtop misschien het vuur aan schenen kunnen leggen... ...ook in de grote rondes, dus daar is het mij om te doen. Van Hummel wil weer de Tour de France rijden... ...maar, zegt ploegbaas Daan Leuks, dan moet hij wel aantonen... ...dat hij in tegenstelling tot de Tour van 2009 nu de bergen wel kan overleven. Ja, we zochten een sprinter die op alle wedstrijden gemotiveerd was. We zochten een sprinter die op alle wedstrijden zou moeten kunnen winnen. Uh, en wij dachten dat, uh, en we zijn ervan overtuigd dat Kenny dat kan. Dus uh, de plannen met Kenny zijn, dat hij uh, wordt ingezet en uitgespeeld voor de massasprints. Uh, en als hij uh, aantoont dat hij over de Cols kan, dan uh, zal hij een van de renners zijn voor de Tour de France. We gaan het wel zien. Ik, kijk, als ik het niet waard ben uh, dat ik de bus niet kan volgen... dan heeft het weinig zin om naar de Tour te gaan. Want zoals jouw laatste Tour uh, moet het niet meer gebeuren. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Die, uh, die tijd is uh, achter de rug en uh, ik, ben een, ik ben een heel andere renner geworden. En dat moeten we gewoon vergeten. Dat, uh, dat kan niet meer. Twee andere vrijwel zekere toegangers van Vakantse zijn... Wout Poels en Johnny Hoogerland. Zij rijden komend seizoen dus ook weer voor Vakantse Afgelopen week keken ze in Langs de Lijn al uitgebreid vooruit op het nieuwe seizoen. En dan is er ook nog Rob Ruig. Ruig was afgelopen jaar de beste Nederlander op de 21ste plek. Dit jaar wil hij meer in die Tour de France. Maar de vraag is of hij naar het klassement moet kijken of naar een etappenoverwinning. Uh, ja, dat is eigenlijk een vraag die, die kan ik me op voorhand stellen in de Tour. Uh, ik ga de Tour rijden en probeer het beter te doen dan afgelopen seizoen. Uh, maar als ik een etappe zou kunnen winnen en 25 in het eindklassement worden... Dan, uh, dan moet je dat doen. Dan zou dat ook heel mooi zijn. Ja, toch? Daar zou ik er heel blij mee zijn zelfs. Maar, ik bedoel, ook een beetje vergelijk jij jezelf met iemand als Wout Poels? Uh, nee, Wout Poels en ik zijn twee uh, absoluut verschillende renners. En uh, ja, Ik ver vergelijk me eigenlijk met niemand. Ik probeer mijn eigen koers te varen. en uh, ja, Ik denk dat dat de beste manier is. Maar, zie jij jezelf... Is dat jouw hoge doel? Zie je jezelf ooit op het podium in de Tour eindigen? Uh, moeilijk om daar nu antwoord op te geven. Uh, of zie je jezelf eerder een etappe winnen? Of meerdere? Ja, ik zou zeggen, stel me die vraag over vijf jaar, dan kan ik daar echt antwoord op geven. Maar uh, nou ja, laten we hopen dat ik ooit een etappe mag winnen. En, uh, ja, het podiumrijden in de Tour is ook heel mooi. Maar ik ben niet de type renner die zich uh, ja, wil specialiseren op één koers. En, uh, ik heb natuurlijk ook een... Uh, ja zwak voor de koers, hier, zoals de Amstel Gold Race en uh, de Twee Waalse koers. En, uh, ja, in de toekomst ga ik die zeker niet uh, opzij zetten om uh, alleen voor de Tour te gaan. U hoort uh, Kenny van Hummel en Steven Dalenboud. Wie gaat er nou winnen in IOA? IOA, dat is een goeie. Wie ja, wordt het? Ja wie? Wie? Santorum of Romney. Um, daar gaat het nog steeds om. Het gaat maar om een paar stemmen. In ieder geval is de verkiezingsstrijd begonnen bij de Republikeinen in de Verenigde Staten. Daar gaan we zo over praten met Amerika-deskundige Willem Post. Is de verkeersinformatie bij de AWB. Wijnand Swaan. De enige file staat op de A27 van Gorkum naar Almere... bij Nieuwe Gijn, 5 vijf kilometer. Ligt daar nog steeds een gekantelde vrachtwagen. Er liggen ook twee zeecontainers op de weg. Er is één rijstrook open. Omrijden kan het beste over de A2 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En het is uh, kwart voor acht. Een ongekend spannende strijd is het in Iowa. Maar zo zei het al om de republikeinse presidentskandidatuur. Nog steeds staat Mid Romney en nieuwkomer Rick Santorum... zo min of meer gelijk, met zo'n 24,5 van de stemmen. Um, op dit moment lijkt Romney dan weer de leiding te nemen. We gaan maar even naar Willem Post, Amerika-deskundige... aan het Instituut Klingendal. Meneer Post, goedemorgen. Goeiemorgen. Heeft u het ooit zo spannend meegemaakt in Iowa? Nee, hier wordt de geschiedenis geschreven. Het is ook de eerste keer dat ik mijn telefoontje aan laat staan tijdens een radiointerview. Want ik zie nu dat uh, één stem voorsprong voor Romney. Het kan nog ah. veranderen. De allerlaatste stemmen komen nu binnen. Ja, Dat is net als de Tour de France die je na duizenden kilometers met één of twee seconden voorsprong wint. Dus ja, dit, is, dit is absoluut uh, uniek. Nou goed, wij volgen het ook uh, meneer Post. Dus u telefoon Ik zet het nu je uit. kan eigenlijk uit. <laughs> Ik zet het nou uit. <laughs> We zijn in afwachting inderdaad van een mededeling van de Republikeinse partij. Maar ja, goed, misschien gaan ze het allemaal nogmaals helemaal goed bekijken. Um, die centorum. Heeft u er een verklaring voor waarom hij het zo goed doet? Ja, nou, dit is het, het gebied van de Bijbelbelten, Iowa. En hij is echt een, een sociale conservatief, een family man. Een man die voortdurend praat over christelijke normen en waarden. En ja, dat, dat slaat aan. En Het is ook een man die, ja, anders dan de grote tegenstander Romney... die dat Zakeman profiel heeft. Dit is een man die met zijn familie de American Dream heeft waargemaakt. Zijn vader was mijnwerker in Pennsylvania... De Kolenmijnen met iedere schep die hij, die, die hij deed met zijn handen zag ik dat er meer vrijheid in ons gezin kwam. Nou ja, weet je wel, een beetje de Reagan-taal die die Santorum ook probeert te spreken. Uh, dus ja, dit is een man die, uh, die twee maanden geleden toen ik hem in Las Vegas ontmoette na een debat een beetje eenzaam in zo'n spinroom stond. Weet je wel? Na zo'n debat dan gaan al die kandidaten met de media praten met andere mensen, ja niemand keek naar hem. Hij stond onderaan. En nu zijn we twee maanden verder en ja. Eigenlijk, al, al is het gelijk, heeft Cent... Torum toch Iowa gewonnen, zou ik zo zeggen. Maar laten we even vanaf uh, Iowa richting New Hampshire bewegen. En verder, uh, wat is de betekenis dan van een mogelijke overwinning van uh, Rick Santorum? Want hij heeft in Iowa enorm geïnvesteerd. Ik geloof dat er niemand is die geen hand van hem heeft gegeven. Nee, gehad. Nee, precies. Ja. Uh, wat gebeurt er hierna met Rick Santorum? Ja, kijk, dat is natuurlijk een enorme uitdaging voor hem. Laten we wel zijn. Uh, Romney is de man. He, hij heeft het geld, de organisatie, uh, ook in heel Amerika de naamsbekendheid. Hij deed vier jaar geleden mee. New Hampshire is een heel andere staat met, met uh, weinig van die sociaal conservatieve Heel uh, uh, pikant en verstandig was natuurlijk dat Centorum in zijn toespraak van al direct begon over de economie. Mm -hmm. uh, dus hij probeert al zichzelf een wat ander profiel aan te meten. Nou ja, uh, in New Hampshire heeft uh, Romney een, een, een buitenverblijf in Wolfsboro. Uh, hij was gouverneur van de naburige staat Massachusetts. Dus dat is een beetje uh, ja, een thuiswedstrijd voor Romney. Romney staat daar in de peilingen zo'n 40%. 30% voor. Santorum had een paar dagen geleden nog maar 5%. Maar dat is inmiddels al verdubbeld. En kijk, dat is wel wat Iowa je kan brengen. Uh, je krijgt wind in de zeilen. Je noemt dat de big mo, de big momentum. Mm -hmm. Dus ik zeg zeker niet dat Centorum nu de uh, frontrunner gaat worden. Uh, dat zal echt nog wel <laughs> Romney blijven. Maar ik zou zo zeggen: het was een hongslag voor Romney, maar geen home run. En vergeet ook niet, uh, als je nou kijkt naar die conservatieve Republikeinen, ja, als Perry uit de strijd stapt vandaag. Uh, en misschien ook wel Michelle Beckman, die in elkaar gestort is. Ja, dan praat je over 15 van de conservatieve stemmers. Ja, naar wie gaan die toe? Nou, Ik denk niet zo gaan naar Romney, want hij heeft ze ook niet echt veroverd in Iowa. Maar moeten we dan ook niet stellen dat uh, de Republikeinen, de Grand Ole Party, enorm verdeeld is? Ja, niet. Ja. Dit is een tot op het bot verdeelde partij. Je hebt dus de sociaal-conservatieve, waar Santorum nu plotseling de aanvoerder van is. Romney de fiscale conservatieve. En dan heb je natuurlijk nog wat die wonderlijke Ron Paul, die Libertijnse kandidaat. Ja, die, die heel erg anti-regering is. En eigenlijk ook heel erg anti-buitenland in de zin van dat alles op Amerika gericht moet zijn. Ja, en... En ze scoren zo'n beetje hetzelfde. Het is 24,5 nu voor, de, voor, de, voor, de, uh, voor Romney en voor Santorum. En Paul zit er een paar procent onder. Ja, dat is voor de Obama-mensen wel een ideaal scenario. En dan nog wat... Er was vannacht een woedende kandidaat. En die man heet Newt Gingrich. Ja, ja. Ja. Die was ook zuur, zeg? Wat klonk die zuur? Ja, dat is nooit echt uh, presidentieel. Hè, als je in een soort van, van uh, concession speech. Hè, dat je moet toegeven. ja, ik heb het niet gemaakt vannacht. Hè, dat, je, dat je zo uit, uithaalt naar Romney. Maar daar krijgt Romney nog wel last van. En het zou alleen zo kunnen zijn. Hè, want hij heeft vaak gevoel als Gingrich. Iedere reclame, zo'n beetje op de televisie, waren ook in Iowa... toch ja. een grote staat, zag je die negatieve spotjes... van de vrienden van Mitt Romney. Zo'n ja. pek, weet je wel, zo'n supercomité waarvan Romney dan steeds van zei... ja, maar dat, ik, ik mag me daar niet mee bemoeien, want dat is onafhankelijk. Ja, het waren de vrienden van Romney, die heel veel geld erin stopten. Dus Gingrich kan wel eens de pitbull worden voor Centorum in New Hampshire. Zullen we even naar hem luisteren, meneer Post, ja. naar Newt Gingrich? I want to thank everybody who worked all fall... particularly the avalanche of negative ads... And Calista and I want to thank the people of Iowa, uh, all through being drowned in negativity. Everywhere we went, people were positive, they were receptive, they were willing to ask questions, they would listen. And they really wanted to get to the truth rather than the latest 30-second distortion. Uh, and it really gave us a feeling that this process does work. Ja, Newt Gingrich heeft over positiviteit die hij overal bij mensen treft... en dan krijgen ze zo'n lawine aan, aan negatieve antispotjes over zich heen. Hè. Heeft hij heeft erin gelijk eigenlijk? Is ja, het zo ik, hard? Ja, kijk... Uh, het is een harde politieke cultuur. Dat, dat was het al in de 19e eeuw zonder ja, televisiesportjes. Dat, dat is niets nieuws. Maar uh, kijk, Romney heeft een beetje het imago van ja, een flip-flopper. Iemand uh, waar je nou niet direct een tweedehands auto van, uh, van koopt. <lacht> en uh, als Romney dan zegt van... maar ik wil natuurlijk ook po positief campagne voeren. Ja, jeetje, dan kun je... Die, die, die PEC, die, die, die, dat actiecomité, dat heet Restore America. En die hebben miljoenen dollars en al die sportjes gestopt. Er is ook wel een grens aan hoe negatief je kunt zijn. Ik moet wel zeggen, het heeft in voorgaande campagnes gewerkt. Denk nog maar eens eventjes hoe, hoe George W. Bush gehakt maakte van oorlogsheld John Kerry door constant maar sportjes uit te zenden van was hij wel zo'n oorlogsheld? Heeft hij niet geschoten in Vietnam destijds op een 15-jarige jongen? Was dat een oorlogsmisdaad? Dus je kunt met deze aanvalssportjes wel heel veel bereiken. Ja. De er is altijd wel een grens en het zou wel eens kunnen dat dat Romney in Iowa die grens inderdaad uh overschreden heeft. En in ieder geval is er uh, een woedende Gingrich afgelopen nacht geweest. En dat is in het voordeel van Santorum Want hij kan natuurlijk zeggen... Nou ja uh, ik, uh, ik doe daar niet aan mee. Hè. Maar het is altijd handig om een, een medestandaard te hebben... die uh, Romney de komende weken keihard zou aanvallen. Want vergeet het niet, hè, over een week is een New Hampshire. Maar daarna dan trekt de caravaan weer naar het zuiden toe. Naar South Carolina. En daar zitten ook weer veel van die sociale conservatieven. Ja, die toch niet zo heel veel van Romney nog moeten hebben. Dus... Uh, ik zei al, het is een hongslag, maar geen home run. Kijk, dat is een prachtige. Even doorpratend richting 6 november. Het is nog ver, ik weet het, maar toch, um, heeft Obama nou baat bij de verdeeldheid die er is op dit moment binnen de Republikeinse Partij? Ja, ik denk het zeker. Want weet je, stel je nou voor dat het iets anders had gelegen vannacht. Hè? Als, als Romney nou met 30% had gewonnen, hè? Dan, was het, dan was het wel een handerin geweest. Dan had je mm. kunnen zeggen. Nou, in New Hampshire, want dat effect wordt dan versterkt. Hè? Dan zal, zal Romney nog verder groeien. Dan was het. Eigenlijk al bekeken, want ja, wat ook meespeelt is... dat, dat ook de sociaal-conservatieve republikeinen willen wel stemmen op een winnaar. He, er is natuurlijk veel uh, nou ja, Obama-haat, mag je wel zeggen. Er is veel polarisatie. He, dus, dus zodra blijkt dat ja, iemand toch ook allerlei groepen kan verbinden... en echt goed scoort, nou ja, Amerika is ook het land van het scoren... dan zou zo'n zo zo Romney Ver uh, kunnen komen al, al, al bij de eerste twee Primaries of caucus ja. moet je dan nu eigenlijk zeggen... afgelopen nacht, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Komen er komen toch percentages uit. Uh, maar ja, dat gaat nu toch uh, gunstig lijken voor Obama. Want ik ja. verwacht uh, op zijn minst dat dit nog wel een paar maanden aanhoudt... Ja. deze verkiezingsstrijd uh, zo fanatiek. Ja, nou, dat ligt dan misschien aan Centaur. Maar is, is die nou ook, uh, ook zo iemand die groepen kan verbinden? Want hij is natuurlijk wel zeer extreem in zijn standpunt. Hè? Met ja. name de ethische standpunten. Kan hij landelijk ook potten breken? Nou, weet je, ik denk in een... Even wat gek scenario. In een, in, een, in een eventuele strijd tegen Obama denk ik dat Centorum uh, veel te conservatief is voor het centrum van de Amerikaanse politiek. Ook weer voordeel Obama. Maar in de, de, de primaries van de Republikeinen. Ja, daar, daar is het wat makkelijker, natuurlijk om te switchen van sociaal conservatief naar fiscaal conservatief. En Centorum uh, zei vannacht al. Het zijn ook een paar mededelingen die je dan eigenlijk doet. Hè? Ja. Dus ja, ik ben ook voor hele grote belastingverlaging. Het hoogste tarief moet 28 procent worden. Ik ben voor een balanced budget. We gaan enorm bezuinigen. Ik ben echt iemand die de Reagan-stijl weer wil hanteren in het Witte Huis. Dus ook Reconomics. Re Dat je echt uitgaat van economische groei door belastingverlaging. En ja... Ook nog eens een keer enorme bezuinigingen. Dus het is wat makkelijker om die switch te maken... dan voor Romney als fiscaal-conservatief naar een sociaal-conservatief. Want hmm. dat is toch je hele leven wat je meebrengt, die familiewaarden. Uh, nou en ja, dan heb je ook nog een keer het pikante feit dat hij mormoon is. En dat is toch bij een aantal republikeinen een issue. En dat zal misschien ook de komende weken nog wel eens worden uitgespeeld. Ja, meneer Post, we praten verder na acht uur. Ja. U heeft niks gemist, ondanks het uitzetten van uw telefoon. Steeds je één stem? Ja, er is <laughs> nog steeds geen uh, definitieve uitslag. Okay. Dus dat wachten we af. Ja. Hopelijk heeft Wessel de Jong die uh, na acht uur uh, vanuit Iowa. En dan praten we dus in ieder geval verder over die republikeinse voorverkiezingen. Met Willem Post. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ja, voor het aantal kiesmannen wordt het kleine verschil, zal het kleine verschil niet heel veel meer uitmaken uh, bij die voorverkiezingen in Iowa. Volgens de Amerikaanse politieke website. Politico tonen de eerste stemmingen voor de presidentsverkiezingen meteen aan hoeveel bevochten die republikeinse nominatie is. Het sleutelwoord in Iowa is momentum, schrijft de site. Winst kan de kandidaten helpen om de volgende week goed te doen bij de voorverkiezingen in New Hampshire. Toch is Iowa voor het behalen van de republikeinse nominatie als graadmeter onbetrouwbaar, schrijft Politico in een analyse. Zo werd de vorige republikeinse presidentskandidaat John McCain daar slechts vierde. En het Amerikaanse weblog Huffington Post... heeft het over een fotofinish tussen de kandidaten Romney en Santorum. Maar volgens deze site is het belangrijker... dat deze voorverkiezingen het kaf van het koren scheidt. Voor drie van de zeven kandidaten is nog maar de vraag of ze doorgaan. Vooral het vertrek van Rick Perry zou goed nieuws zijn voor Rick Santorum. John Huntsman, het laatste in Iowa, is al neergestreken in New Hampshire. Kandidaten die in de race blijven, die zullen wel snel volgen. Dan ander nieuws. Op de voorpagina's van vrijwel alle Nederlandse kranten... foto's van de storm van G. Vooral in het noorden van het land waait het heel hard. De AD toont een foto van een monumentale woonboerderij... waar een boom op is gevallen. De ravage is groot. En de eigenaar heeft dubbel pech, weet de krant... want de man stond op het puntsenboerderij in Vinkerveen te verkopen. Ook beelden van ontwortelde bomen, ondergelopen campings en een ingestorte voorgevel bij RTV Noord. Niet alleen de wind en de regen speelden een rol. Bewoners hadden ook veel last van het hoge water. Zo klagen inwoners van het Groningse plaatsje Oostwold over het nabijgelegen Ot Amtmeer dat in noodgevallen het hoge water moet opvangen. We zitten in Elptomeling in het badkuip. En alle water van Finstewold, de beurt, en noem maar op, en uh, krijgt wel een cadeau. En uh, ze vergeten die stappen uit te trekken bij ons, want ze zagen het voor het badkuip. Ze zagen we dat het vol loopt en dan uh, moeten we ze maar redden. Ander nieuws, risicovol pensioen in opmars. Daarover schrijft Trouw vanochtend. Volgens de krant zijn 40 werkgevers met in totaal zo'n 7000 werknemers... afgelopen jaar gaan werken met een nieuwe vorm van pensioenopbouw... waarbij het risico geheel bij de werknemer ligt. Bij deze zogeheten premiepensioeninstellingen... zijn werkgevers niet verplicht tussentijds bij te springen... met een hogere premie of bijstorting. Als het slecht gaat met het fonds, gaat iemand met pensioen... dan krijgt hij, hij of zij, wat er op dat moment verdiend is... of wat er over is van het ingelegde geld. Dan nog een naarbericht in de Telegraaf, ook in het AD. Uh, de kranten schrijven dat een 12-jarige jongen uit Krimpen aan de lek... gisteren zijn hand is kwijtgeraakt door vuurwerk. De jongen had het vuurwerk samen met een vriendje... drie dagen na Autonieuw op straat gevonden. Het vriendje van de jongen bleef ongedeerd. En het is nog niet duidelijk of de jongens hebben geprobeerd... het vuurwerk alsnog af te steken. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur. We zijn het al eventjes uiteraard weer verder pratend met Willem Post... over de voorverkiezing in Iowa en Wessel de Jong...